We gaan nog een stukje verder met de zogar, tode twee afmaken deze alinie, der de reichel zestien. En dan gaan we iets aan naast. Reichel vier na de laatste punt. Oma mikode, schenidma, mikodem, schegem, melakiemotanu, negla ta zes aghef, kielaku beacmam. Kiael, idee ze Maharu, Atanu, zei Lavo lawo, lidei, haslimoed. Maharu laat Sma Sofam, acht, Amar, kanel. En gaat ermee door met het, met het concept dat door het onderdrukken ja, van Israël, dat zij ook zelf eh, ons daardoor. Israël um, doen versnellen zijn uh, weg naar de volmaakte geloof. En ook begraven eigenlijk, ondergraven hun eigen uh, krachten. Dus daarmee ook ondergang veroorzaken, vo veroorzaken voor zichzelf. Ja, Dat is wat ook een verschijnsel zoals het was uh, bijvoorbeeld tegen het jaar 1960, gewoon als voorbeeld, dat we kunnen zien, dat het jaar van Afrika, dat uh, de tijd kwam dat de onderdrukten wilden niet meer onderdrukt worden, niet actief in ieder geval, en de onderdrukkers konden niet meer hadden geen moraal, geen morale kracht meer... om te onderdrukken... andere volkeren op, op een brute wijze. Zo is het ook wat langzamerhand... als voorbeeld, hè, dat we dat zo kunnen zien... dat het... zo zal het ook geestelijk... Er, uh, uiteindelijk zo zal zijn... dat men zal ook niet pushen... Uh, Israël, en Israël zal ook bestendig zijn, daardoor de krachten zal hebben om zijn plaats in het hoofd van de mensheid te herwinnen, en de volkeren ter wereld zullen uh, beseffen dat hun plaats, ook hun plaats is bijzonder belangrijk om gestalte te geven, lichaam van de mensen te zijn, et cetera, in verschillende lagen van het, uh, de menselijkheid. Uh, vier. Oma, shenidma en wat het eerst schijnt of leek te zijn dat zij uh, ons uh, hadden, Gesla, gesla, dat, zij sloegen, dat zij sloegen ons. Uh, wordt nieuw onthuld. Het omgekeerde daarvan. Kila want zij sloegen zichzelf daarmee. Uh, Ki alideze, want, uh, want, uh, want daardoor kregen zij zichzelf klappen daardoor uitdeelden. Waarom? Want daardoor. Versnelden, versnelden zij ons, brachten zij ons ertoe, dat wij ons versnelden uh, met het komen tot de volmaaktheid en versnelden zichzelf, uh, versnelden zelf, zich hun eigen ondergang on hun eigen uh, bittere, Einde, kanaal zoals boven gezegd wordt. Bitter betekent dat omwille van zichzelf. Acht, naar de punt. Of ik kom, rad, maar bo, je barach, negen. We zien het Lidego Otanu, Limilui, Tin Tavatam, Hara Awein, Din Wein, Dajan, Haswishalom, Negle, Negla, Tin, Elef Out, Ata, Kia Sura Kritzonoid Barakke, want je zegt ons geweldig. En in plaats van dat zij, dat zij, dat het scheen aan hen, vroeger, ja, dat zij. Uh, rebeleerde aan de geheel, aan de, tegen de gezegende. En dat zij hun gedacht dat zij hun wensen, zin, zin, hun zinnen hadden uh, uh, gericht op, om ons uh, te pushen. Om daardoor hun begeerten, hun, hun, hun kwade begeerden, begeerten, begeerten te vullen. En zo dat in hun gedachten was het, in hun gedachtegang was het, gedachtegoed was het, dat een, er is geen wet en geen rechter, God laat aan nu is de nikmar nu wordt het onthuld. Keasurakritza nooit barach, let op, dat zij teden alleen de wil, de wil van de gezegende. Precies wat ook Yeshua had gezegd, ook, ook over dat, dat. Doe dat, wat je doet, wat je doet, ook over de Pilatus. Ja, gewoon moet het doen het is allemaal van boven. Duidelijk wat het allemaal geweest was en wat, wat het allemaal is. Dus al het, al het kwaad wat wij zien is eigenlijk gesedim. Duidelijk. Dus kwaad wat er geschieden in de wereld. Let op wat, wat hier staat gezegd. Daar hier moet je opgewassen zijn. Steeds vertrouwen boven het verstand. Altijd rechtvaardigen van Hashem. Dat elke vernietiging, met inbegrip van de vernietigingen, verschrikkingen die Romeinen hadden aangedaan aan Joden bijvoorbeeld, aan, aan, aan Israël. Niet alleen Joden, het is een, aan, aan iedereen. Ook aan de verschrikkingen die vooruit, in de van andere volkeren. En ook bijvoorbeeld de kampen, verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Alles was de genade van Hashem. En alles was voor ten Zowel voor het goede ten goede van Israël als ten goede van dezelfde Duitsers. Om hen ook hun correcties, uh, hun einde van hun wens, verschrikkelijke wens om te heersen om over, de he over de hele wereld. Te, daarmee ook kapot te maken. En ook Israël daardoor kwam ook uh, in versnelling naar zijn uh, volmaaktheid. Zo so steeds elke situatie rechtvaardig. Wel dingen doen, als je nou wil iets corrigeren, iets doen. En niet alleen zeggen: nou, uh, ik heb niets te eten en het is nu regen. En ik ga niets eten omdat het regen is en zo, so verschrikking en zo. So. Je moet wel dingen doen wat je moet doen, maar rechtvaardigen altijd, als voorbeeld, eenvoudig, maar altijd rechtvaardigen elke toestand, weten dat wij kennen geen redenen, wij kennen geen oorzakelijkheid. Maar alles wat gaat, wat gebeurt er, alles uh, is uh, ten goede. Alles, we zullen zien dat alles is het alles wordt gedaan, kijk wat hij zegt ons nog een keer, dat alles wordt gedaan naar de wens van de wil van Hashem. Maar hoe kan ook kinderen worden ook gedood, en die, en die, die, en dat allemaal. Alles wat altijd zegt tegen jezelf, alles is de wens de wil van Hashem. Heelig? Dus je kan ingrijpen, je kan dingen doen, je kan mouwen opsteken, iets te doen. Dat is altijd wat er gebeurt, is het de wil van de Sherp. Lavia nu, el Haslimut om ons te brengen tot de volmaaktheid, Daar gaat het om. En de klappen uitdelen, uitdelen langzamerhand aan zij die Israël onderdrukken. Of ze niet barer, die melahagoeimata, met gila scharei ehm uh, Mascha'alt alehem ve'echrahta 14 en dan la'sotretsun khatamit be'mekamelach al avadav en daarmee de 12 12 hier hier daar hierdoor hiermee is het uitgelegd dat de koning van de volkeren dat jij bent de koning van de volkeren Hashem of vanaf het begin tot het einde. Scharei, want jij hebt ge geheerst over hen, en jij hebt hen gedwongen, let op, om je wil te doen, altijd, jouw wil te doen, als koning doet dat over zijn dieners, over, over zijn slaven, over zijn dieners. 15. Wat hij glêd jerrat romoot recha romootcha, bij alle gouien. We zeshamer miloj recha Een nieuw onthuld wordt, die het ontzag voor jouw verhevenheid in alle volkeren zegt in. We zeshameren. That is what he said. Milo Ja, en Wie zal voor jou geen ontzag hebben? De koning van de volkeren. Nou, hier stoppen wij en gaan we over naar brit Ganesha.